Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel landen in de EU geven hun stikstofcijfers niet door aan Brussel. En zo komt de Europese Unie er maar moeilijk achter hoe groot het stikstofprobleem precies is, blijkt uit onderzoek van de NOS. Nederland stuurt de cijfers wel netjes op en dat zorgt voor scheve gezichten bij boeren die net aan de grens wonen. Vandaar begrijpen we ook niet hoe het opeens kan dat het op het ene land wel een groot probleem is en het andere land misschien uh, ja, minder of wordt nog niet zo over nagedacht eigenlijk. Ja, als er maar weinig cijfers uit andere landen zijn... kan het gebeuren dat het stikstofprobleem wordt onderschat, denken wetenschappers. Volgens de Wageningen Universiteit hebben andere landen evengoed problemen met stikstof... en zijn de problemen in Nederland wel een stuk groter dan in buurlanden vanwege al het vee hier. Nederland komt met extra hulp voor Oekraïne. Daarvoor trekt het kabinet 80 miljoen euro uit. Het grootste deel van het geld gaat naar hulp voor de wederopbouw van het land. Zo komen projecten om mijnen en explosieven op te ruimen... Het steunpakket werd bekendgemaakt in Kiev. Daar waren twee Nederlandse ministers op bezoek. De Amerikaanse Jaap van Dissel stopt ermee. Anthony Fauci gaat niet met pensioen, maar naar de volgende fase in zijn carrière. De 81-jarige Fauci wil de tijd waarin hij nog gezond en energiek is gebruiken om dingen buiten de overheid te doen. Niet trainen in de bergen van Frankrijk, maar gewoon bij de indoor skibaan in Landgraaf. Vanwege de smeltende gletsjers zoeken steeds meer professionele skiers de overdekte hal in Nederland op. En ze komen uit allerlei landen, zegt de skibaan tegen RTL Nieuws. Canadezen, voor kort hebben we nog uh, Koreanen hier in huis gehad, Amerikanen. Uh, uiteraard ook veel Oostenrijkers, Zwitsers, Italianen, noem maar op. Ja, deze jonge skier is een van hen. Hij maakt zich zorgen over de toekomst. Het maakt me erg sad om te denken dat onze kinderen niet zo able kunnen skiën in the summer as much. Want skiën in de natuur gaat volgens hen elk jaar steeds minder makkelijk. Het weer, het blijft droog vanavond. In de nacht is er bewolking en het kan in het westen ook wat regenen. Morgen zon, in de middag droog en 25 tot 29 graden.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 There's no place for me to stay op in je agenda. 24 september. Patronaat Halem. Dan komt het nieuwe album... van Low Edicts aan. Evolver. Ja, ze heette uh, vroeger anders. Maar ik ga de namen eventjes nu... duidelijk uitspreken. Low Edicts, want dat uh, zijn ze... Er tegenwoordig. Bestaande uit... Dylan Sondervon, uit... Maike van der Weijden en Tessa Lamers. Die we ook nog kennen als Lacet. En dat uh, wordt wat, want uh, in het voorprogramma staat, uh, of in, ja, eigenlijk in het voorprogramma... ...de Support Act wordt gedaan door Elvira Elvira Smenk, die wij ook kennen van Harold Traders, ...tijdens de finale ronde van de Rob Hakda wordt. En uh, we zitten nog in blijde afwachting wanneer die met nieuw materiaal gaat komen. Dus welkom in het uh, derde uur van deze alternatieve vm Ik uh, had er uh, in het vorige uur drie nummers achter elkaar uh, gedraaid. En uh, dat zal ik nog even netjes even af. Ronden Voor de administrateurs onder ons. Turmoil heet de band waar ik mij in dat blokje van drie begon. Met Evergreen. En dat nummer dat heb ik gehoord bij collega Maarten Verduin. Van Podium 107.1. Dat is een radioprogramma op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Bij de vrienden van RPL Voerden. Dat is ook een radiostation. En ook Maarten doet veel aan opkomend talent en talent. Geeft ze ook letterlijk podium. Daarom heet het ook het programma Podium uh, 107.1. Dat is uh, eigenlijk de beste benaming. En daar uh, hoor je dus eigenlijk hetzelfde... als wat wij ook wel eens uh, doen op de donderdagavond. Uh, mensen met een akoestische gitaar of met een piano... Uh, eigenlijk een beetje in een akoestische setting hun nummers uh, spelen. En Turmoil was een van die bands die die lied horen afgelopen zaterdag. Uh, daarachter was het... Uh, uh, dus uh, Wendy Moore af, uh, dus, uh, afgelopen week was ze bij ons uh, te gast en uh, Wendy speelt zaterdag bij het Wapenfestival uh, in Zandvoort met Freek Volkers Band en de grote koffieband uit Zandvoort van Kessel dat zijn de vrienden van David Molenburg dus uh, daar moet ik altijd weer uh, een beetje voorzichtig mee zijn want uh, ja als ik die niet noem dan komt die volgend jaar niet meer uh, ja want <laughs> daar moet je altijd weer heel erg voorzichtig mee zijn en als laatste in dat blokje van 3 hadden we Nien met Friday. En daar zitten best een bijzonder verhalen van. Want het is een persoonlijk geschreven nummer. Wat het inhoudt, daarvoor verwijs ik morgen naar de website van 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar staat het allemaal op bij de nieuwe releases. Dat wil niet zeggen dat wij ook niks doen. Nee, wij gaan ook wel wat doen. En dat zal je ook gaan merken met de nodige... Uh, materialen Wat er uh, nog gaat komen. Want wij hebben ook een website altfm.nl Dus daar staat ook nog het nodig op. De samenvatting van bijvoorbeeld deze uitzending. Die kun je maandags uh, terug uh, kijken op de website. Want dat heeft een reden. Want maandagsavond om 8 uur is er een herhaling van deze uitzending. En dan hoor je dit geneuzel van deze man nog een keer terug. Met daarbij natuurlijk de nummers die gedraaid moeten worden. Dit komt van een EP die nog in wording is. Beat the drama. En daarvan is dit de eerste single. Karma van Pien. Oh, karma. <middels> If I fall down See the back. van Joy Division. Synthwave, maar dan wel in de Nederlandstalige uitvoering van Dorpstraat 3. Jongens die komen uit Velsen Achter. Uh, Dorpstraat 3 schuilt onder andere Merlijn Breedland. En die kennen we nog van Tender Chunks in Gravy. Die band bestaat nog steeds. En als je stiekem zegt, dat is Dorpstraat 3, dan geloof je het ook. En Tony Clifton, daar heeft hij ook nog deel van uitgemaakt. Maar dit is toch echt... Uh, Dorpstraat 3. Uh, een beetje waar uh, Merlijn Breedland een beetje de grote motor achter is. En dit was al de derde single die ze hebben uitgebracht. Pien hoorde daarvoor met Karma. Nou, het moment is daar. Want we mogen hem draaien. De nieuwe single van de Gumbo Kings. En die heet Hot Damn. to watch you move All the clubs are closed But my living room floor would do Putting on your favorite record It's an old school boo-boo I guess I'll be in love now Before the night is through Got me saying, hot day!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 De carrière van uh, Lorem Ipsum heeft uh, duidelijke vlucht uh, genomen. In mei uh, presenteerden ze hun EP in de uh, piers in Volendam. Daarna uh, waren wij aan de beurt. Maar ze hadden op een gegeven moment toch nog eventjes stiekem een uh, 3FM optreden. Omdat ze training talent uh, waren. In juni kwamen ze dus hier langs. En dit is alweer het uh, volgende gedeelte van Lorem Ipsum's EP. Oat to the North, En ze zijn al bezig met nieuw materiaal. En bovendien, Volendam is muzikaal genoeg. Wil je wat meer uh, van die Volendamse muzikanten in actie zien... ga dan naar de Middenweg. Ergens in de Middenbeemster. Want daar uh, spelen komende zondag Roy de Smet... radio-collega van mij, maar hij is ook muzikant. Samen met Loes Fabienne. Dus uh, je kunt uh, daar uh, terecht voor een middagje. Uh, lekkere muziek onderuitgezakt en uh, noem maar op. Dat uh, uh, ga je dus uh, dan allemaal meemaken. Daarvoor hoorde je de Gumbo Kings en een nieuwe uh, Hot Dam. En bovendien zullen ze op 8 september uh, te horen en te zien zijn tijdens hun release show in ook het Patronaat in Haarlem. Want die jongens die repeteren enorm, uh, in Haarlem. Ja, ze komen uit Amsterdam en Haarlem. We gaan er nog uh, één draaien en dan gaan we Max uh, Polman uh, proberen te polsen of die uh, zin heeft in een gesprek. Het zal, moet, haast wel kunnen, want ik, uh, ik heb hem net eventjes via de app uh, gesproken. Dit is White House Road. Does rise. I'm laying in bed with bloodshot eyes. Late in the evening when the sun sinks low. Yeah, that's about time my rooster crows. And I got women up and down this creek, and they keep me going and my engine clean. Run me ragged, but I don't fret And there ain't no one that slow me down on yet So get me drinking that moonshine Get me higher than the grocery bill Take my troubles to the high wall Throw them in the river and get your fill We've been sniffing that cocaine Ain't nothing better when the wind cuts cold oh, It's a mighty hard living, but a damn good feeling to run these roads It's a damn good feeling to run these roads And I got people try to tell me, Max If you keep this living, then you wind up dead Cast your troubles on the Lord of Lords Or you wind up laying on a cooling board But I got bodies up White House Road And they keep me strutting and my feet hang low And Rod got whiskey gonna ease my pain All this run is gonna keep me sane. Kept so me drinking that moonshine. Kept me higher than the grocery bill. Take my troubles through the high wall. Throw them in the river and get your fill. We've been sniffing that cocaine. Ain't nothing better when the wind cuts cold. Lord, it's a mighty hard living. But a damn good feeling to run. The banjo plays You can tell them ladies that they ought not frown. But there ain't been nothing ever helped me down Yellow men, women or a shallow grave Same old blues, it's just a different day Get me drinking that moonshine Get me higher than the grocery bill Take my troubles to the high wall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 hij is niet de enige die dit soort muziek maakt, deze Max Palman, Nee, want een tijdje terug hebben we ook nog materiaal laten horen van The Stone Souls uit Zevenaar. En die maken ook best wel van die stevige nummers met zo'n country- en Amerikaan-aanlaag. En Max Paulman, dat was de man die je net hebt kunnen horen met White House Road... Is geen onbekende van mij, maar het is al uh, weer een hele tijd geleden. Want het uh, was uh, ooit bij een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. En ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond, Max. Goedenavond, Jaap. Ja, want het is uh, zo lang geleden alweer, denk ik. Uh, dat, uh, ja, ik denk het ook. Ja, ik denk dat, ja, volgens mij roept de kerst of zo. Ja, ja, ja, dat, dat staat me iets van bij. En dat, uh, volgens mij ook weer midden in lockdowns en allerlei enge ja. situaties. Dus dat, uh, ja. daar zijn we nu gelukkig uh, vanaf. Uh, ja. En ik, en ik meen dat het ook te maken had met deze single die ik net heb gedraaid. Maar dat, daar wil ik vanaf zijn. Ja, ja, dat weet, ja, dat weet ik niet eigenlijk. Nee, maar uh, White House Road moet volgens mij ook een beetje uit de, de tijd uh, zijn. Uh, van die lockdowns, denk ik. Maar goed, ik ga er niet over, uh, over reden twisten. Uh, want uh, nee. ja, uh, we gaan het hebben over bijvoorbeeld die single die je uh, uh, niet zo lang geleden hebt uitgebracht. En wij nee. uh, zijn uh, nog een beetje als laatste. Dus het staat ons netjes. Nou, dat, uh, ja. nou maar goed. Uh, dat uh, proberen we dan bij deze goed te maken. Maar uh, Max, jij bent uh, toch uh, redelijk uh, bezig geweest. Uh, in de tijd net nadat alles weer van het slot af uh, is uh, gegaan. Ja, wel, we blijven bezig natuurlijk. Ja. We, gaan, uh, we gaan niet stilzitten. Nee. nee, maar zeker. Ik heb nog uh, de popronde kunnen afmaken. Ja. Dus ik heb nog wat mooie... Uh, wat mooie optredens door het hele land kunnen doen. Mm -hmm. En uh, ja, mooie mensen kunnen ontmoeten, nieuwe dingen kunnen uitproberen. En uh, ja, nu werken we naar de volgende plaat toe. Dus uh, ja. toevallig uh, kreeg ik net weer een nieuwe versie van, uh, van uh, nog een nieuwe nummer die er ook aankomt. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn, we zijn er hard mee bezig. Dus we zijn uh, op twee derde of zo van de, van de nieuwe plaat die uh, uit, uh, eind uh, uh, eind dit jaar, begin volgend jaar uh, uitkomt en hopelijk weer uh, op vinyl, maar dat, uh, dat gaan we sowieso doen, dus uh, niet hopelijk, ja. maar uh, gegarandeerd op vinyl ook weer. Ja, um, weet je nog uh, dat er iets nog van wachttijden daarvoor zijn? Of uh, is dat probleem ja. opgelost? Nou, dat is nog steeds wel een uh, probleem volgens mij, dus, hmm. uh, dus ja, we moeten er vroeg bij zijn. Ja. En de, uh, er zijn, uh, er zijn uh, ja, wat was het, fabrieken afgebrand of zo. Ja, ja, ja goed, er staat in Haarlem zo'n ding uh, nog te persen. Dus ik weet, ik weet dat in ieder geval. Dat, dat, dat, okay. uh, ja, nou, dus... misschien kan jij ons een handje helpen. <laughs> ja, dan moet ik er op mijn fietsen naartoe. Dus, uh, nou nee, ja, het zou kunnen, maar, uh, maar goed. Ik, ik wil wel een balletje bij die jongens opgooien, hoor. De, de, daar heb ik niks van. Dan, wat zeg je? Waar woon jij dan? Ik woon in Zandvoort, dus uh, dat is bij mij om de hoek. Lekker. Ja, ik woon in, in Amsterdam, maar ja. ik, ik zit er wel een tijdje over na te denken om ook een beetje richting, uh, een richting Zandvoort misschien te gaan. Want ik nou, veel dit, ik, uh... ik nodig je graag uit, uh, Max. Dan hebben we weer een <laughs> fijne muzikant erbij hier in Zandvoort. Maar ja, het is, uh, met, met die huizen, dat, uh, dat is nogal een beetje een dingetje hier. Dus, Precies. Dus ja, ja, ja ik uh, ja. weet niet, maar dan moet je hier ergens uh, een beetje tussen gaan frummelen, denk ik. Ja, ja ik, heb wel, ik heb wel wat connecties gelukkig die een oh. beetje in de huizen zitten. Dus, oh, uh... nou ja, uh, ik, ik zou... Ik, ik, ik uh, juich het toe, want dan hebben we gewoon een uh, steen goede muzikant hier uh, binnen de oh, dorpsgrenzen weer. Dus, uh, nou, ja, zo is het. Ja, uh, en dan uh, is uh, onze burgemeester David Molenburg ook weer een beetje blij, want uh, die was vorige week... Dus, oh, gezellig. Ja, ja, ja, maar dat is een muziekliefhebber, dus, uh, dus ik weet dat, oh, hij, ja. dat hij dat uh, fijn uh, zal vinden als er dan uh, mensen... Die stevig aan de weg uh, timmeren uh, ja, binnen de gemeentegrenzen uh, gaan worden. Maar goed. Uh... Ja, ja, ik vind het een heerlijke plek. Ik kom er vaak. Uh, oh, toch? Uh, ja, ook met de motor. Lekker, uh, lekker naar Sanctuary en om te surfen. Dus uh, als er golven zijn, dan uh, lig ik ja Of Bloemendaal in het ja. water. Of uh, Wijk aan zee, Ja, uh, maak ik er toch even een klein zijsprongetje voordat we weer uh, teruggaan in die muziek. Maar uh, yeah. uh, want, ja, want uh, ik weet, uh, surfen, uh, dan ben je niet de enige muzikant, hoor. Want ik weet dat er hierin... Nee. Is het antwoord er nog een is? Ruud Houweling die doet ook aan windsurfen. Dus die doet aan windsurfen. Ik doe golfsurfen. Jij doet aan golfsurfen. Ja, ik wil nog meteen ook meteen het verschil benadrukken: dat de één een windsurfer is en jij een golfsurfer. Dus ja. Maar goed, Dus met windkracht, TIG, kom jij met je plank deze kant op? Moet ik het zo zien? Nou nee hoor, nee, nee nee Het gaat meer om de golven. Dus er moet, uh, ja, dat, dat heet swell. Dus er, moet, er moet swell zijn vanuit, uh, uh, ja, vanuit de Noordzee die deze kant op komt. Ja. En dan wil je eigenlijk zo min mogelijk wind hebben. Ja, dus, uh, um, ja. Robi Robinesh, ken je die naam? Klassieker? Nee, ken ik niet. Het ja, was een windsurfer, maar op, op een gegeven moment ging hij ook uh, aan het uh, golf... Zo'n golfsurfer werd het op een gegeven moment ook. Dus, Oké, okay. nou een, uh, cool. De tegenstrever van, uh, uh, moet ik even, uh, even nadenken, van, uh, pff, van, de, van de Berg heette die geloof ik. Steven van de Berg, ja, dat was degene die... Ja, ja ik moet even mijn klassiekers ophalen, maar goed. Ja, um, ja. Maar uh, golf uh, en muziek, gaat dat samen? Ja, de Beach Boys, denk ik dan. Nou, alles gaat samen, toch? Ik bedoel, ja. uh, voor mij gaat het om uh, ja, avontuur, uh, adrenaline... Uh, ja, angst overwinnen uh, met de natuur zijn, weet je? dat soort uh, dat soort dingen. Ja, dat is mooi. Dus, uh, of het nou motorrijden is, of surfen, of op een podium staan. Uh, ja, dat is voor mij allemaal. Uh... ...heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, dan, dan, dan zit daar ook gelijk meteen een verbinding... ...ook meteen met die muziek van jou die jij maakt. Want ja. dat is ook ja. echt dat, dat motorrijgevoel... Wat je, ...wat je hebt als je die muziek ja, van jou hoort. Ik gaat ook over mijn motor, die heet Trudy. <laughs> oh, dat is ja, ja. helemaal mooi. Ja, ik dacht, ik dacht aan de vrouw van mijn koffiematen... ...die je om negen uur s ochtends tegenkomt... ...maar goed, die, die, die heet ook Trudy. Ja. Dus, nee, dus nee, moet ik, nee. ik moet steeds vast aan haar denken, maar goed... Ja. Ja, nee, ik snap het, ik snap het. Iedereen heeft zo'n uh, associaties met namen, hè. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar, uh, maar goed, uh, was dat de ode aan je motor, uh, de, ja. de single? Ja, ja, ja, ja. Liefdesliedje. Ja. Mijn eerste motor, ja. ja wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat brengt zij als motor wat een andere dame niet heeft? Ja, ja, ze kan heel hard brullen. <laughs> ja. En... Uh, uh, ze ruikt lekker, ze klinkt lekker. <laughs> nee, geitje hoor, geitje. Nee, geitje, geitje. Nee. Ja, dat zijn mooie metaforen, Max, in ieder geval. Maar, zij brengt je gewoon uh, van A naar B, weet je? Ja, ja. En, uh, maar dat, nu klink ik heel negatief, want ik ben hartstikke vrouwenfan. Dus uh, ik denk dat zij niks anders kan dan, uh, dan mijn vriendin niet kan. Maar uh, het, is toch, het is toch net iets anders. Maar, en, en vooral het vrijheidsgevoel, wat wat ik heb als ik met de motor ben, ik ga veel, uh, veel kamperen en uh, ja, in je eentje uh, met, met, met die motor zijn, met die machine, ja, dat is toch, uh, toch wel heel bijzonder uh, dat, je, dat je daarmee uh, ja, op avontuur kan en uh, de natuur in kan duiken en het enige wat je nodig hebt is een teentje en een, een pannetje en uh, and that's it. Dan zullen we hem ook maar uh, gaan draaien, hier is Max Palman met Trudy. Music red is not an option, distorted effects make no mistake, especially <laughs> In het vorige uur hadden we Turmoil. Dit is dan de titelvariant van de huidige nummer 1 in die, in die XL-lijst. Die op zondagmiddag te horen is tussen 12 en 3. En wij mogen hem al uh, laten horen. Tenminste, dat hebben we al geruime tijd al uh, mogen laten horen. Nieuwe single is trouwens onderweg, uh, vrienden. Turmoil, Turmoil van Von V. En daarvoor hoorde je... Max Polman met uh, Trudy. Uh, dat ging dus over zijn motor. Uh, nog meer stevig materiaal mensen. Want dit is ook uh, stevig materiaal. Collega Henk Jansen en zijn vrienden Niels K uh, Kwakman en Johannes de Vries. Die hebben ook een uh, muziekprogramma daar in Friesland. Op Radio Spannenburg. Quiet as always. There a part of life. And we must sacrifice. The moment we are all... ...zeggen ze wel over Head First... ...die band uit Leiden... ...dat ze enorm veel invloeden hebben... ...van het oude Nirvana... ...maar deze band kan er ook wel wat van... ...Quiet As Always... ...en Mirror of the Past... ...zo heet het nummer... Dus ze komen uit uh, Friesland... ...en daarmee is ook... ...deze alternatieve film ten einde... ...en ik sluit af net als Roy de Smet... ...die afgelopen maandag... ...dat ook al deed uh, met, uh, met zijn programma... Uh, ...met een uh, nummer wat min of meer voor een collega van hem bedoeld is. En ook ik, want ik steek deze man, Kees Meijzer, een hart onder de riem. Um, want hij heeft lastige dagen. En Meer ga ik er niet over zeggen. Maar dit is het nummer waar wij ontzettend veel van houden. En dat komt van het album Actors and Liars van Alaska. Het is tien jaar na dato, maar nog steeds is het nog een nummer... wat recht overeind blijft staan... Never cry wolf. Ik zeg tot volgende week. Dag.